Ik luisteren naar de muziek van Dan Hartman, onder andere met Never Can Say Goodbye. U hoort Radio Barbier live vanuit de dulpop hier in Basel, in het kader van Radio Barbier Kaap Kruijbeken. En ik zei het in het begin van het programma: we hebben wel een heel bijzondere gast bij ons hier in de studio, wou ik zeggen, maar het is eigenlijk in de kantine. En dat is niemand minder dan uh, meneer Conor Rousseau. Goedemiddag. Mag ik Connor zeggen? Dat is iets makkelijker. Ja, Bart zou raar zijn. Ja, dus, uh, dat, Connor dat, is heel goed. Dat is heel goed. Zeg, uh, wat brengt je naar Kruibeke? Wel, ik ben hier met de mensen van uh, Vooruit Kruibeke, met Tina, Julien en Nadja, eigenlijk heel de dag... Um door Kruibeken, dus van Basel naar Repmond, zoals die hier ja, zeggen. En, dan, ja, en dan terug, uh, terug naar Kruijbeke. We, hebben, uh, we zijn naar de voedselbedeling geweest. Uh, ik heb bingo gespeeld met, uh, met senioren. Fantastisch. Um, we hebben mensen bezocht in het, uh, het Rusthuis, in het woonzorgcentrum. We komen nu hier eens op bezoek en we gaan straks nog ergens naartoe. We zijn naar de, de, uh, het viskraam op de markt geweest ja, in het Ja, het wereldbekende viskraam. viskraam aan, uh, wat is het, de aan, De Gravedoren. Aan de in De, de Gravedoren, gravedoren de waar, de, waar uh, Mercator nog gezeten is. Zeg maar, ik heb eigenlijk zo'n snel cursus krabbeeks gekregen hè, maar, op één dag. Maar eigenlijk ligt dit niet zo ver van, van waar je echt bent. Dit is het, het Waasland, hè, het, het mooie warme Waasland. Dus dicht bij Sint-Niklaas, waar ik woon. Ja, ja, en daar ben je geboren en getogen. Geboren en getogen, ja. Zeg, uh, ik wou het eigenlijk met jou hebben over die roots. Uh, we kennen uh, je mama. Christel Geert, oud-burgemeester uh, van uh, Sint-Niklaas. Oud, dat ga je ze niet graag horen. Nee, ja, maar ja, goed, zo wordt, dat, zo wordt dat nu eenmaal omschreven. Maar ik heb ook je boek gelezen. Ja. En uh, ik heb zo'n gevoel dat je eigenlijk dat je roots ook wel een beetje aan de kust liggen. Ja, dat klopt. Alle Rousseaus, dus mijn achternaam is Rousseau, die wonen in, uh, in West-Vlaanderen. Dus uh, mijn moeder, haar, uh, haar roots liggen in Beveren. Mm -hmm. Beveren dan Sint-Niklaas. Ik ben geboren in Sint-Niklaas. Ik heb al bij mijn moeder gewoond in Sint-Niklaas en ik woon nog altijd in Sint-Niklaas. Um, maar mijn vader die woont in West-Vlaanderen en die woont nu al 40 jaar in Nieuwpoort. En daar heb ik toch ook wel de microben van mijn uh, sociaal engagement. Er is één speciale plek in Niepoort. Ja, absoluut. De, de Julien uh, die hier is. Uh, ja, die in staat Inderdaad. achter je. De Julien hier, ja, die komt heel vaak in, uh, in Niepoort. Minder voor het werk, ietsje meer voor... Toevallig het, voor... heb ik ook een studio in Niepoort, ja, maar goed. Voor de biersport. Hè. Uh, dat, uh, de, de biersport op de cafés, de populairste cafésport in België. Uh, daar, nee, Nieuwpoort, uh, de Barkentijn. Dat ja, is een, een jeugdvakantiecentrum ja. waar... Um, ja, mijn overgrootmoeder heeft dat ooit samen met een hele groep uh, vrouwen Prachtig, mee opgekocht. Het is een oude villa van een baron. Ja, klopt. En uh, ligt pal op de dijk in Niepoort, mm. heeft zicht op zee. Ja. En daar organiseren we met uh, ja, een vrijwilligersorganisatie al heel wat jaren kampen. Kampen voor iedereen. Ik heb daar Jeugdkampen. Hè. Ik heb daar zelf mm -hmm. op, ben daar zelf in de zomers op vakantie geweest, op kamp geweest. Dus voor iedereen. Ik kom uit de goede zin. Maar ook toch wel vooral voor, voor, uh, ja, voor kinderen die in, in armoede opleven, mm -hmm. voor kinderen die thuis niet zo breed hebben. Of voor kinderen uit bijzondere jeugdzorg. En daar heb ik toch wel mijn sociale microben op. Ja, ik, ik, als, ik, als ik je boek aan het lezen was, dan dacht ik van ja, de die, die die is toch wel heel belangrijk geweest over je latere stappen. Ja, absoluut, want als je zelf nooit iets te kort komt, mm -hmm. dan vertellen je ouders tegen je wel iets van uh, um, ja, je moet al je boterhammen opeten, eh, want in Afrika hebben ze geen eten. En, uh, ja, je doet dat dan uit beleefdheid, maar dat raakt u niet direct, omdat dat ver van je bedje is als kind. Maar ik, uh, als je als kind dan op kamer slaapt met kinderen die zelf uh, nauwelijks kleren hebben of thuis mm -hmm. slagen krijgen, bij wijze van spreken, ja. ik, ik, uh, ik overdrijf niet. Gebeurt. Uh, ik heb daar veel van kinderen en die miserie hebben meegemaakt. Dan ga je toch wel een keer nadenken over je eigen leven, hoe goed dat je het mm -hmm. hebt. En twee, ja, bij mij brandde dan direct wel een vuur van, ja, ik wil voor die kinderen later ook wel iets kunnen doen. Um, ik denk dat heel veel mensen het zelf goed willen hebben. Maar ja, als je was empathisch bent, als je solidair bent, wil ook de anderen het goed hebben. En dat is wel ons verhaal, ook mij vooruit, ook waar ik zelf voor sta. Solidariteit via een sterke overheid, ja. die zorgt wel dat iedereen beschermd wordt. En Want de meest kwetsbare in de samenleving. Dat zijn kinderen die zijn altijd onschuldig. Want, want, want klopt het dat, je, dat jij degene bent die de bezoekdag daar heeft afgeschaft? Ja, vroeger, dus we hebben kampen van twee weken en vroeger mochten ze na een week op bezoek komen. Natuurlijk waren er heel veel kindjes die geen bezoek kregen van hun ouders. Ik vond dat altijd zo pijnlijk, omdat dat zo nog eens werd ingeduwd van, uw ouders komen niet achter u, of uw ouders hebben geen tijd of geen geld om tot hier te komen. Dus ik dacht, laat maar gewoon iedereen op kamp tegenwoordig met GSM's. Hebben ze contact genoeg met het thuisfront? Het is daarom. Ze zien elkaar genoeg. iets helemaal anders, als ik jou zo een beetje probeer te volgen, dan... Merk ik dat je overal opduikt. Is dat bewust een bewuste keuze? Want ik denk dat je een van de politiekers bent op dit moment die overal graag aanwezig is. Um, ik word heel veel gevraagd, absoluut. Mm -hmm. um, en ik probeer ook tijd te maken, niet evident, um, om overal te komen. We hebben hier vooruit een, een heel toffe ploeg mm -hmm. met Tina van Averen aan de leiding, uh, waar ik heel graag een keer langskom om op mijn eigen regio en beter te En op leren een nonchalante manier zie ik altijd. Hè? In de positieve zin. In de positieve zin. Mensen, ik, ik ben hier gewoon voor jullie. Uh. Ja, je gaat mij hier niet met een hele hofhouding en, uh, nee. en, en een kostuum en, en zo rondlopen. Ik uh, keek mij altijd hetzelfde. Uh, maar ik probeer overal in Vlaanderen rond te lopen. Veel te luisteren naar mensen, veel te praten. Uh, op sociale media, ook online. Het ja, is ook een nieuwe, café, ook... He. Is het ja, nieuwe ja, café. Ja, dat, van heb deze ik, tijd. dat heb ik gemerkt. Ja? Goed, uh, goed met mensen. Ja, oh, ik kom met iedereen eigenlijk goed overeen. En we hebben een heel grote ambitie. Ik wil echt. Uh, Vlaams, federaal, ik wil op zoveel mogelijk plaatsen ja, dingen veranderen, dingen verbeteren. En dan moeten we beginnen met zoveel mogelijk mensen rondom u te verzamelen. Hè. Ja, klopt, klopt. Heb je ook iets met muziek? Uh, ik ga graag uit <laughs> en ik uh, luister graag muziek, maar ik ben zelf niet zo muzikaal aangelegd. Al kan ik misschien een beetje zingen, <laughs> een beetje zingen, ja, een klein uh, beetje. Uh, uh, voor zij die het niet mochten, mochten weten, maar je, je was in de mask Singer geloof ik, uh, was je konijn. Ik was konijnen. ja. ja en Vooral de heb... kindjes weten dat ik. Als ik naar, de, als ik naar de, de supermarkt ga of zo, ik, elke keer dat ik naar de supermarkt ga, roept er nog een kind. Kijk, mama, dat is konijn. En dan moet ik een foto nemen als, uh, ja, als konijn. Zijn, zijn dat dingen die je gewoon vanuit jezelf doet? Of zijn dat dingen waarvan je denkt, ik doe die omwille van mijn persoon dat ik uh, meer in het daglicht kom? Uh, ik ga eerlijk zijn, de twee. Ik doe het omdat ik het gewoon een uitdaging vond. En, uh, mm -hmm. I like a challenge. Ik hou wel van een uitdaging, anders was ik op mijn 26 geen voorritter geworden. Ja, klopt. Uh, van een nationale partij, maar... Ik vond het een uitdaging. Ik had het ook nog nooit uh, gedaan. Ik wist ook niet dat ik een beetje kon zingen ofzo, dus ik vond dat super tof om te nou, doen. Maar ze kunnen daar heel veel met, met, met knoppen draaien. Hè? Maar je mag eens bellen naar VTM. <laughs> er, zijn niet aan veel, er is niet aan veel knoppen gedraaid. Ik heb wel heel veel uren zweet, bloed, zweet en tranen gelaten om, uh, om een beetje te kunnen zingen. Want ik ben ook geen professionele zanger. En er zijn ook liedjes uitgekozen die mij wat beter lagen. Hè? Dus ja, je moet daar niet over drijven. Maar het was oké, okay, okay, denk ik. En het was vooral heel fijn om te doen. Ik, zou het, moest ik het moest anders moesten ze mij gevraagd hebben en ik zou niet in de politiek zitten en ik zou het ook gedaan hebben. Dus ik ja. denk, ik moet gewoon mijzelf blijven en dat is het belangrijkste. Maar uiteraard is het ook wel belangrijk dat ja, ik denk dat ik wel al een goede bekendheid had. Hoor, ja, ik denk, maar, ik denk het ook. Maar ja, maar, uh, maar ja het heeft, heeft ervoor gezorgd dat nog meer mensen mij kennen en, en dat ik ook mijn verhaal kan brengen. Ik heb een positief verhaal, een ja. vernieuwend verhaal. En dat kan ik nu aan meer mensen brengen ook. Dus het, is, uh, het heeft twee keer een positieve impact. Stel, ik was, ik was deze week naar de, de slimste mensen aan het kijken. En daar heb je trouwens ook in gezeten. Ja. Zeven afleveringen lang. Als acht. Ik me, of acht, acht, zelfs, acht, ja. acht afleveringen. Ik was deze week dus naar de slimste mensen aan het kijken en het ging daar over de mol voor BV's. Stel ze vragen je voor de mol. Is dat iets wat je zou willen doen? Maar de ben je zo mol goed? voor BV's is volgens mij de verraders. Uh, ja. Denk ik. Ik weet ja. niet of wat het zou gebeuren. Uh, ben je zo'n type die het avontuur wil aangaan? Maar het avontuur zeker en zeker zo het strategische en het... Uh, het ja, nee. Maar ik denk niet dat je de mol kunt zijn. Dat ik te eerlijk ben? Denk ik. Uh, ik weet het niet, ja. Het zou een goeie... Maar ik ken er genoeg in de politiek die wel de mol zouden kunnen zijn. Ja. Zo, dat kan ik u verzekeren. Dat... Kandidaten genoeg. Ja. saboteurs genoeg. Ja, dat... dat is het probleem dat, niet. Dat dat, is het probleem. Daar ben ik ook uh, uh, zeker van. Uh, nog even, even over vroeger. Je bent in Sint-Niklaas naar school geweest. Ja. Uh, was je een vlijtige leerling? Nee. Nee? nee. Ik was geen uh, goede student, uh, het ging allemaal heel vlot, mm -hmm. uh, tot het niet meer vlot ging, voilà. <laughs> en, uh, tot ik wel begon uit te gaan en pintjes had ontdekt en uh, uitgaan had ontdekt en um, een apenjaar gehad, iets moeten dubbelen en dan weer herpakt en, sindsdien, uh, en sindsdien... Pekken, sindsdien terug op het spoor. Uh, je bent nu van her naar der aan het gaan. Hou, hou je zoiets vol, want ik kan me voorstellen dat je toch na zo'n dag kijk kapot bent. Maar ik ben nu vooral kapot na de begrotingsonderhandeling ja. federaal, waarin ik heel weinig geslapen heb van het weekend. Ik vertrek morgen hoe heel vroeg naar Berlijn om te gaan spreken voor, uh, voor de Duitse bondskanselier en de Finse en de Spaanse premier uh, mm -hmm. over... Ja, ik ga daar echt nog iets oproepen aan hun, dus ik krijg daar die kans om wat te doen. Ik doe dat dan ook, want ik kan daar op Europees niveau nog eens pleiten om iets te doen aan de energie- en de gasprijzen, want Europa moet dat vooral doen. Mm -hmm. De luisteraars zal nu denken, wat gaat, gaat uh, kunnen uit Vlaanderen daar gaan doen. Maar alle kleine beetjes helpen. Ja, en, meer, en ik heb wel de indruk, in Europa durven ze... Uh, wow, ze draaien daar wel ferme rond de pot. En ik ga morgen gewoon heel felgebekt, zoals iedereen mij kent, er gewoon uh, heel duidelijk gaan zeggen waar het op staat. En zeggen tegen Europa, kijk... Uh, Pipo's, je, je moogt mijn generatie, je moogt de mensen in Vlaanderen en in België niet in de steek laten. Wij hebben Europa nodig om die prijzen voor gas en elektriciteit naar beneden te krijgen. En ik ga dat morgen wel fel gaan zeggen. Dan ben ik zaterdag in een panelgesprek, in een debat oh in, de, in Berlijn. En, en zondag heb ik hele dag vergaderingen. Maar het is zwaar, dus ik ben wel moe. Ik ben ook nu moe. Um, mm -hmm. Maar ik haal er wel voldoening uit en ik vind het ook een voorrecht om de groep mensen te kunnen vertegenwoordigen en ook om mijn generatie te kunnen vertegenwoordigen. Ik ging, dus. ik ging het niet hebben over politiek met jou, maar één vraag ligt mij al de hele dag... Uh, houdt mij eigenlijk al de hele dag wakker. De vraag is van, heb je nu zelf niet de indruk dat alle politici zich vandaag de dag verschuilen achter alles wat met energie te maken heeft? Bah, dat vind ik niet, want... Allee. Er is maar één topic, wil ik zeggen, en dat is energie, en de rest... Dat is ook waar de mensen ons, ons het meest over aanspreken. Ja, ik weet Mij, het wel. Mijn mailbox zit vol met mensen die... Vragen over die, energie. Die, ...maar die gewoon niet rondkomen. en Ik, ja, ja, ik ben dat... bezorgd over de ja. winter en heel veel mensen die niet rondkomen. En ik vind, ja, we hebben, hebben de pensioenen verhoogd, we gaan uitkeringen verhogen, we hebben nu ook dat basispakket. En er zijn heel veel mensen die uit hun boot vallen en dat sociaal tarief niet krijgen, maar die wel gaan, gaan werken en elke dag ertoe hun zie, je, zie jij daar een verbetering in op korte termijn? De, de gasprijzen gaan lichtjes omlaag nu de laatste tijd, ze zijn weer wat lager gestaan. Ik hoop voor de mensen dat de gasprijzen omlaag gaan, maar de overheid kan niet meer doen dan als ze momenteel doet. Wij geven nu al miljarden, miljarden euro's. Dat zijn, ja, ja. Het, het kan niet blij je, je, je kan niet volgend jaar nog eens Nee, en dat geldt extra... gaat allemaal naar, naar rijke, naar rijke gastlanden. Dus ik bedoel, dus, we sponsoren de, de oorlog van Poetin, hè? van die zot. We, we, we sponsoren allerlei, allerlei andere landen, dus je kunt dat niet blijven houden. Maar we doen wel heel belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld regering zonder socialisten. Zij geen een index van de lonen, wij doen het wel. Het is mm -hmm. uh, dus wel belangrijk dat, er, dat we sommige essentiële, fundamentele keuzes maken. Maar ook dat we eerlijk zijn, ja. heel veel meer gaan we niet kunnen doen. Maar ik hm. vind dat we wel al belangrijke stappen nemen. En, uh, en we gaan en en en moeten doen. En de lokale steden en gemeenten moeten En gaan ik denk doen dat we doen, allemaal... Doen. Ongeacht welke kleur, ongeacht welke partij, dat iedereen daar zich moet, gewoon moet achter scharen. Ja, ik vind dat de politiek daarin nog veel meer moet samenwerken. Samen zijn, ook. Ja. Dat heb ik ook Klopt. opgeroepen destijds van de zomer in een overlegcomité. ze gaan veel meer moeten samenwerken nog. Maar bon, we can only try, we kunnen maar proberen. En het proberen. is wat het is, zegt men me altijd. Wat het, ja, het is en que sera, sera. Het is misschien een liedje dat je nog kunt opzetten. Dus en en zeg, heb je zelf uh, muzikale voorkeuren? Um, ja, urban hip hop en, en techno. Ik weet niet of dat dit al het uur van de dag is om, nou, uh, om dat te doen. Misschien nog niet helemaal, maar, maar goed. Uh, uh, uh, uh, nee, ik, uh, ik hou ook wel van, van Vlaamse muziek, meezingers. Ik zing nu graag precies, <laughs> dus voilà, ik zing graag mee van alles. Dus, uh, yeah. Zeg, uh, Conor, mag ik je... Hartelijk bedanken voor even dit korte interview. Ik vond het heel fijn om hier eventjes een babbeltje met jou te mogen doen. En ik wens je, en dat is uit de grond van mijn hart, ongeacht welke strekking ik ook ben, ik wens je enorm veel succes toe in de toekomst. Dankjewel en nog heel veel plezier met uw radio. Heel fijne lokale radio. Dankjewel.